5730-749 of kijk op. Hey,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 As long as Semtex, Semtex. Pocket full of Durex Body full of Mandrax So we're gonna have sex Just yes. wear you where you need Back to the new podcast oh. It's still a little fantasy Where we just now Then back to space shit. Take both pills Fuck the Matrix Jack those jills shaky play Playtex Rock free stripes Not the a -sex. a t, -T A-T-I-T-A-S Old school cause it's the best Yes yeah.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 My mind is only one thing you will find I got one design, and that's to bump until you drop box, do the meat box Cause you so nasty box, shake your with box. Why you so nasty box, do the meat box Cause you so nasty box, shake your with box. Why you so nasty?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 Okay then, what's the frack ass? Grab your card and your lead hat and the bus pass You don't sweat much for a fat loss Grab your root box as your box is righteous Okay, but I'm much to show I got high speed dubbing on my stereo And all the tunes in the box and the cheerio. cheerio I know I told you before, did you hear me? Did, did you, hear me it? you hear me? I got this little fantasy where we just never stop I got my design and that's to find me to the top No, what's on my mind, it's only one thing you will find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 Even helemaal terug naar de jaren 80 met Transha. Met hun Living on Video. Dat was toch een aardig oudje. Gauw, ja, maar voor mij nog vrij jong hoor. Maar aan het deuntje herken ik weer dat we terug gaan naar HBOK SV Zandvoort. Al waar Joop van Es hopelijk kan berichten dat er een wijziging is in de stand. Joop.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 Paap, met de voet in de bal. Speelde terug naar Koper. nog steeds met die bal. Hij geeft een heiligste balletje naar Maurice Mol. Kan hij erbij komen? Nee, verdedigd door twee man. En die bal die gaat nu over de zijlijn. Sandpoort mag gaan gooien. Maar dat scheelt heel weinig. Want uh, als Mol even voeten aan het kunnen hebben... had hij zomaar een vrij schotkans gehad. Want dat was al in 16 meter gebied. Bijna de 5 meter lijn. Uh, dan, dan, dan gaan we graag toch een in te, uh, Goed, waardewerk uh, nu uh, naar... Uh, even kijken. Nee, dat is... Uh, HBLK kan het ineens overnemen. hele snelle uitval over de uh, rechtervoer... Van Zandvoort. Dan gaat HBOK nog steeds in de bal Daar Gaat er nog een paar kales bij. Daar staat Bas Limmens. Bas en die kan die bal de vaart uithalen. En dat betekent dat Boedersvet de bal rustig kan oppakken. En heel ver weg trappen richting uh, Bas Kales. Bas Kales kan die erbij komen. Het is verschrikkelijk ver weg. Nee, gaat over de achterlijn. En dat betekent dus dat de keeper van HBOK. Die bal vanaf de 5-meter-lijn weer in het spel kan gaan brengen. We hebben nog een minuutje of, nou, ik denk, 3-4 te gaan misschien ietsje lang vanwege eh, de een, een blessurebehandeling. Dat weet je nooit, uit schrijft zet er veel die erbij trekt. Voorlopig is er nog steeds eh, die bal niet in het spel. Dan gaat de keeper van elkaar. Dus we zullen even kijken hoe de goede man heet. En dat dan eh, Claudio Roussine. Italiaanse naam, leuk. Komt die bal aan. Niet ver, wel zuiver. HB inderdaad, HB elkaar gaan overnemen. Dat is dan de nummer 9. En dat is uh, Rodney Petterson, de man van het doelpunt. 80 schot was dat. En hij probeert daar. Kijk, de koper te Dat lukt niet. Haalt de bal eruit naar de nummer 6. Uh, de, uh, Chris, de kaders met Kaas met, met, met, met de bal aan de voet. Hij speelt hem nu naar het midden toe. Er komt een vrij schotkans. De nummer 8-6 stelt het er nog af. En Boy de Z, die kruipt er goed voor. En dat is 2-0. Nee, Van de lijn gaat Van de lijn gaat Van oh, oh, oh, Misha. Misha, met jou haalt de bal van de lijn. af. Ik telde hem al. Maar hij stond achter de B Van. Uh, de nummer 14 van uh, Ron Falsi, uh, of Abrie moet ik zeggen. Die, uh, ik zag hem dus niet staan, maar gelukkig voor alles wat zandvoort is, haalt hij de bal van de lijn af en blijft het bij uh, 1-0. Ondertussen een blessure van even kijken, dat is dan Maurice Mol. Ja, krijgt meteen de, de tegenstander de gele kaart. Ik kon niet precies zien wat er gebeurde, maar voorlopig ligt Molle steeds op de grond, voor de duckout De schijnt die, die doet er weinig mee. Hij zegt tegen de verzorger, blijf maar lekker even zitten, dus voorlopig nog niet door. Daar gaat eerst een administratie in de poorten brengen om die gele kaart te noteren van HBOK Molle is ondertussen opgekrabbeld en die schokt nu naar voren toe. Echt een shock? Ja, want hij heeft nog een beetje pijn natuurlijk uiteraard. Maar het is al wel gauw verdwenen zodat hij weer de bal uh, op zich af komen. Bas Leemens gaat die bal in vijf schop nemen voor de duk-out van Zandvoort. En die zal waarschijnlijk wel ver weggaan richting de spitsen waarschijnlijk.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 Uh, op een 2-0 achterstand komen. En, en dat uh, is eigenlijk gezien het spel niet echt helemaal verdiend. Zalto mag natuurlijk wel gaan aftrap, maar daar schiet je niet veel mee op. had het liefde niet gehad natuurlijk. En uh, het is uh, Ron, uh, Ronald Kalis, nee uh, Bas Kalis moet ik zeggen. met Samen met Maurice Mol die die bal weer in het spel gaat brengen. Max Aardewerk, Aardewerk. Nou, uh, Romeno aan de linkerkant van het veld. Romeno terug naar Aardewerk. Aardewerk raakt die bal daar kwijt.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 kan elk moment, kan het gedaan zijn. Bas Lemmers gaat die bal nemen. Naar Peter Koop. Slechte op Betijn Paap. Het is Sanford toch al een paar keer groot. Slechte Pasen die uh, te kort waren of niet goed in de richting. Zandvoort mag nu gaan gooien. Peter van der Oort gaat dat doen. Peter van der Oort. Aan de uh, rechterkant van het zandvoortse veld. Naar uh, Bas Kaals. Kaals terug naar Van der Oort. En die bal wordt daar over de lijn ingewerkt gewerkt. Zandvoort mag opnieuw gaan gooien.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 Die, uh, ja, die kan er makkelijk bij. Goed, gaat die bal komen. Oké okay, uh... hey. Joop, tot, uh, tot zover. Wij, uh, komen, ja, straks, uh, wij komen straks ja, gewoon ja, weer bij. Ja, de... ja, dit is het eindsignaal ja, van de eerste helft. Nou, okay. nou heel mooi, Rust. Oké okay, Joop, helaas uh, 2-0 achter nu uh, SV Zandvoort bij HBOK.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 Network Down Under hier bij Zandvoort op zaterdag. We gaan even kijken bij Willem van Densen. Wat Race Radio Pit Report. de belangrijke vraag is natuurlijk. Of Denny. Well nee, zijn broer Jean-Paul van Dongen nog wat heeft kunnen doen in zijn race. Willem, kom erin. Jij refereert aan de voerde Ja, daar is Jean-Paul van Dongen op een achterpaas geëindigd. Maar we kijken inmiddels naar een. Prachtige race in de Dutch GTA 4 Dutch 4 met uh, twee Porsche's uh, die van de eerste twee plaatsen mochten vertrekken. Uh, Dat was Christian Frankerhout en Paul van Spunten. De derde plaats was de Ricardo van der Ende die uh, daar mocht vertrekken. Ricardo wist uh, met een prachtige actie in de Gerlaagwicht die uh, Christian te geschokken en pakte de tweede plaats. De lang, gevecht met uh, Paul van Spunten uh, eindigde... Uh,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 De dus gt 4, toch een uh, telt met uh, grote namen uit de Nederlandse autosport. Dan noemen we verder nog uh, Jan Ammers, Peter Koks, uh, Paul Meijer, alle galafs. Allemaal actief uh, in deze race. Uh, vanmiddag ook uh, daarin actief uh, Jan-Joris Ruil. Wederom ingestapt hier in. Uh, deze Dutch GTV. Eerder dit seizoen was hij actief in een Ginetta. Nu is hij ingestapt in de Armstrong Martin van het HTTV team. En hij rijdt daarmee een keurige race op de zesde plaats. En dan heb ik het over de zesde plaats. Maar het verschil tussen de nummer 1 en de nummer 6 is iets meer dan 4 seconden. Dus dat geeft al aan hoe spannend het in deze race is. En deze race, die nog wel 10 minuten te gaan heeft, zal zeker nog een hoop spanning gaan bieden in het verloop. Oké, okay, maar dan liggen ze dus wel achter op het schema.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 En dat, uh, daar, daar zingen dan alle, alle stemmen, zeg maar, zingen daarin. Oké, okay, maar als ik zo. Kijk, er staan er nogal wat nummers op. Uh, ja. Iets van uh, 24 nummers. Ja, hier is maar er heel veel op. Dat zijn uh, covers van bestaande nummers, ja, hè? Nee, ik heb geen zelfgeschreven uh, zelf nummers, het zijn allemaal bestaande nummers. Oké, okay, en uh, wij hebben zo meteen de eer om uh, een nummer daarvan te mogen draaien. Maar ja. even, speel je nog gitaar? Of, uh... Ja, ik speel nog wel gitaar. Niemand is heel veel. Want ik ben van gitaarles af. Ja. Maar um,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 Seven Cadillac and overdrive with a whole lot of bum in back. You look like you can handle what's under my hood. You keep saying that you will go, I wish you would. So if you feel it at me, know now now Come on, I'll watch you waiting. for file, fall. My angel's ready to explode, explode, explode. So stop me up and watch me go, go, go.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 Got a ride that's smoother than a limousine and Can you handle the curse Can you run and you write? All the If you can, baby bear. girl, then we can go all night go Cause from it's 0 to 60 and 3.5 Baby, you got the keys Now shut up and drive Shut up and drive, drive, drive, drive Shut up, stick around, girl drive, Just take a ride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 I'm gonna be with you And no one's gonna be around If you think that you won't fall We'll just wait and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 Wat, wat beweegt u om het boek van Marco Tomees te gaan lezen? Ik ken Marco al een paar jaar. Ik woon al vanaf 2005 in Zandvoort. Wij kennen elkaar. Ik heb zijn vorige boek ook al in de kar staan. En ik ben door hem uitgenodigd. Ik kom met plezier hier weer even kijken. En een boek halen met een gezellig borreltje erbij. Dat was de Sesde e Republiek, hè? De vorige boek. Klopt. Ja, klopt. En dit? dit wat, wat verwacht u hiervan? Ik heb geen idee...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 loop ik even verder, want uh, voordat ze bij het scheiden van de markt nog even gaan, <laughs> ga ik toch nog even nog een paar uh, fijne vragen onder, onder zijn microfoon doen. Uh, meneer Meijer, u bent uh, ook even geweest om het eerste, exempla het eerste exemplaar uh, in ontvangst te nemen. Uh, tweede boek gaat u lezen. Ja, tweede boek. Eerst heb ik echt in een trein uitgelezen een paar avonden.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 CFM Race Radio Bit Report, Bit Report. En op het circuitpark zandwoord heeft Willem van Densen als goed is net de finish gezien van de Tango Dutch GT4. Ja, dat komt helemaal Tango Dutch GT4, de eerste race van dit weekend uh, in de Dutch GT4. Dat... En uh, ja, die gewoon op een uh, toch wel uh, magistrale wijze door uh, Ricardo van den Ende Met uh, twee schitterende acties wist uh, hij de poortjes uh, die uh, in de kwalificatie nog sneller waren te verskalken. En uh, ja, hij snelde naar het podium en uh, zo dadelijk uh, gaat hij het trappetje op. En dan gaat hij de bloemen, bekers en champagne in ontvangst nemen. En ja uh, jaar vier uh, dat hij weer een overwinning heeft uh, reeks toevoegt. Tweede in de reeks en dat is... Uh, Heel belangrijk, dat wordt uh, Christian Frankenhout. En Christian Frankenhout had uh, vandaag aan de eerste of de tweede plaats uh, genoeg om kampioen te worden. Derhalve uh, feestje dus uh, voor PS, uh, Autosport, team uh, waarvoor uh, Christian Frankenhout uitkomt. En uh, de eerste kampioen in de Dutch GT 4 is uh, Christian Frankenhout. Uh, de een werd een Paul van Splunteren, de Porsche dealer uit Eindhoven. Al met al een hele mooie race met een hele mooie winnaar, Ricardo van Eente. Meerdere malen veroefenen. Dit is minuten g hij. Helaas met Pinkster was hij geschorst op de bijrijders. Dus ze kon geen rol in het kampioenschap spelen. Maar derde plaats moet voor hen nog in gaan zitten. En ja, dat is zeker waar die voort op gaan worden. Hé Willem, uh, ze hadden vooraf gezegd uh, toen het raceseizoen begon, dat dit uh, de, de, de klasse was uh, waar uh, die, de, ja, de kar moest gaan trekken voor, uh, voor het hele gebeuren. Uh, onderschrijf jij die mening?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 Oh ja, zo komen we doorgaan ook ongelooflijk mooi, mooi startveld ja ook Peter Kops natuurlijk niet uh, zomaar iemand ook aanwezig hier Jan Bammers, alles alles ja, dan is het een heel mooi veld. En uh, het zien toch iedere keer uh, spannende reizen. Uh, die komt aan het uh, eind. Dat is voor het zijn en verwijzen. Dat hebben we vanmiddag uh, weer gezien. Omdat de uh, spanning van de titel uh, natuurlijk uh, aanwezig was. De titel die veroverd is voor uh, Christian Frank. Maar dat wordt nog even gereisd. Uh, ik sprak met Ricardo gisteren. En hij zei: Ja, uh, ik kom hier op de reis. Ik kom niet om uh, optocht op te rijden. En als ik uh, denk dat ik sneller ben, dan moet ik er voorbij. En uh, ja, hij heeft dat wel gedaan op een manier dat er weet.